Kapitein Minocchio, je bent in Gent hier voor de zomer en zee -tournee. Hoe uh, is het geweest? Heel leuk. Ik heb in het verleden in mijn carrière als muzikant wel al een paar keer in uh, voetbalstadia gestaan, maar nog nooit in AA Gent. Wat al op Kiel bij Beerschot heb ik gestaan. In, op de Antwerp hebben we ooit al eens iets gedaan. En uh, de eerste keer eigenlijk als kapitein hier in, uh, in Gelamco. Ik vind de setting, is, is een nieuw stadion... Ik vind het vooral uh, heel groot overkomen dit jaar. Letterlijk iets arena-achtig zijn. Ik vind dat wel uh, impressionant, eigenlijk je komt binnen. Je, denkt, oh, je ziet een prachtig grasveld en uh, ongelooflijk veel stoeltjes nu, die zie je als de supporters er niet in zitten. Maar het is uh, heel goed meegevallen, want het is een heel fijne organisatie. Het is allemaal super goed geregeld. En vooral een dikke pluim, omdat met de coronaregels lijkt het me niet makkelijk om dat allemaal zo vlot te laten verlopen. En dat is hier wel absoluut gebeurd. En het was ook een fantastisch publiek. De perfecte setting om jouw kampioenen te zien, natuurlijk, vermoed Ja, ja, absoluut. Uh, nog leuker is natuurlijk op een schip. <laughs> maar um, het is uh, heel fijn hier. Vooral omdat ik zeg, het is goed geregeld. Dus het podium stond voor de tribune aan de kant van de glasmat, vlak tegen de tribunes. Dus dat was heel goed geregeld. En ik denk voor het publiek een heel mooi, ook een heel mooi kader. Ik denk dat ze ook volgens mij over en naast het podium konden kijken. En ja, het is enorm. Het is, uh, daar kom je niet elke dag natuurlijk in een uh, voetbalstadion. Je bent hier voor de Zomer en zee tournee. Aan Zee is jouw uh, nieuwe plaat. Die heb je hier uh, komen voorstellen. Ja, dus... Uh, Uiteraard in verkleinde vorm, want normaal gezien toeren wij met full band. Maar gezien uh, de omstandigheden waarin uh, iedereen in vertoeft, moesten wij ook onze bezetting aanpassen om het mobieler te maken, flexibeler en uh, praktischer en economischer. Dus staan we hier nu met, uh, met z'n drieën op het podium. Dat is uh, Ivanov, dat is, uh, de meestermuzikant, uh, mevrouw de Poes en ikzelf de kapitein. Is het een ganse zomer dat jullie met drieën... Uh... ...op tour zijn? Of gaan, er ook, gaan andere muzikanten er ook nog eens bij? Om het ook ten eerste niet te ingewikkeld te maken... ...is het een kleine bezetting van een drie mansformatie. Dat is ook de formatie waar wij normaal gezien de promo-optredens mee doen. Dus dat is echt een geoliede machine. Wij zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Normaal gezien was het een hele tour met de full band. Dus de hele zomerlang is het in deze bezetting. Dat is ook het duidelijkste voor iedereen... Aan het begin van de tournee hebben we gemerkt van ja, we moeten onze, onze tournee aanpassen en dan is dat voor alles en voor iedereen gebeurd. Zelfs nu ook voor het najaar moeten we ook zelfs kijken hoe we het uh, gaan bolwerken. Maar ik zeg het, we zijn zo goed op elkaar uh, ingespeeld dat dit uh, de, de beste formatie is in deze condities. Volgend jaar gaan jullie met deze tour ook verder, als ik me niet vergis. Of het heet toch zo uh, 2021? Ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn, want normaal er waren ook op een paar grotere festivals geboekt deze zomer. En heel veel op festivals en data zijn al naar volgend jaar verschoven. Dus net zoals meerdere groepen en meerdere organisaties tillen we mogelijk ook bepaalde thema's over het jaar heen. Bijvoorbeeld in het najaar hebben we een tournee die heet Chillen op je billen. Maar als we dat niet met full bezetting doen, is het thema niet echt haalbaar. En dan kan het zijn dat we dat ook over het jaar tillen. Dus ik, sommige dingen moeten we gewoon inderdaad rekken over twee jaar heen. Omdat ja, veel organisaties spelen nu op halve kracht... En dan kan je beter het thema doortrekken naar het volgende jaar. In coronatijden zou je kunnen zeggen van je haalt pleisterliedjes boven. <lacht> Niet zo actueel als die plaat, lijkt me. Ja, dat is, uh, dat is waar. Maar op dit moment merken we dat er meer nood is aan ja, een positieve nood. Aan toch het uh, zomerse gevoel. Wij voelen dat dan alles en aan iedereen. Wij brengen 1 augustus brengen wij een ukulele op de markt. Onze eigen ukulele. En ik heb zoal een beetje geteased op social media. Op onze Instagram staat al een, een fotootje. zo. Ra, ra ra, wat is dit? En daar wordt super uh, hard op gereageerd. Dus je merkt en je voelt wel dat de mensen nood hebben aan iets positiefs, aan uh, een zomersgevoel. Dus ik denk dat uh, de pleisterliedjes, vind ik ook qua thema heel sterk. Maar ik denk dat de positievere nood nu toch uh, belangrijker is. Wat heeft de kapitein en mevrouw De Poes gedaan tijdens de lockdown? Mevrouw De Poes heeft vooral pannenkoeken gebakken en heel veel gespind. En um, ik heb nieuwe liedjes gemaakt. Ik heb de Ukelele uh, mogelijk gemaakt. Dus dat hebben, wij, dat hebben wij gedaan in de lockdown. En ons vooral gehouden aan de regels. Educatie, dat is een van, van jullie... Uh Belangrijke punten ook. Hoe belangrijk is dat voor, voor jou en hoe ver wil je daar nog in gaan? Ik heb het van in het begin dat ik uh, met de kapitein begonnen ben, vond ik het normaal en essentieel om uh, waardevolle dingen te doen, om educatieve dingen te doen, omdat... Uh, ik vind dat normaal. Ik verkoop natuurlijk heel graag platen en zoveel mogelijk. Ik heb graag zoveel mogelijk succes als ik aan kan, want dat is ook heel belangrijk. Evenzeer vind ik dat de dingen die je doet als artiest ook zin moeten hebben. En vandaar educatie. Ik vind het normaal. Ik vind dat, dat je dingen kan leren als spelende. Dus vandaar die tafels of een muziekinstrument, de ukulele of de liedjes van de kapitein. Ik vind dat normaal. Ik vind dat, ik vind dat als je dingen voor kinderen maakt dan vind ik dat eigenlijk een, een pure noodzaak. Dan vind ik dat, dat je dat moet doen, eigenlijk. Dus ik vind het uh, mijn plicht eigenlijk om dat te doen. En dat hoort ook hen uh, genres laten kennen, zoals de tarantella en de tango. Ja, als ik kijk naar mijn hele oeuvre, dat staat nu op onze eigen streaming-app. Dat zijn meer dan 700 liedjes die ik al bij elkaar heb geschreven. Je zult merken dat daar ja, duizend en één muziekgenres in zitten. Ook dat sluit aan bij wat ik zeg van, ik vind dat essentieel. Ik hou van alle muziek. Ik heb zelf gestudeerd op Jazz Studio in Antwerpen, maar ook aan het conservatorium van Havana in Cuba. Dus ik vind al die invloeden van wereldmuziek tot jazz, tot volk, uh, tot inheems, uitheems, ik vind dat allemaal essentieel om dat mee te geven aan de kinderen, omdat je hen zo de wereld laat zien. Ik denk dat dat aansluit bij een samenleving waar wij de dag van vandaag allemaal in leven. Sommigen vinden dat niet leuk. Anderen denken, ja, dit, dit is de, hoe het is en dit is de toekomst. Mag ik jou de Bart Peters voor kinderen en hun papa's en mama's noemen? Dat vind ik sowieso een grote eer. Bart Peters is zeker een van mijn voorbeelden. Ik vind hem een fantastische entertainer, Ivan. Smulders, de Ivanov in onze groep, en ook de MD in onze organisatie, dus de music director, is dat ook bij Bart Peters. Ja, Ik heb hem al een paar keer aan het werk gezien, ik vind, dat, ik vind dat fantastisch. Dus dat is een groot compliment, dank u wel. Traditionele kinderliedjes breng je ook, en daar maak je je eigen ding mee. Hoe moeilijk is dat om respect te hebben voor het bestaande traditionele lied, en er toch je eigen ding mee te doen? Ik vind dat niet zo moeilijk. Ik vind dat je met uh, humor en met liefde alles mocht. Want als je er liefde voor hebt of je hebt uh, humor, dan klopt het plaatje eigenlijk altijd. Want die twee, liefde plus humor, is gelijk aan respect. Op een van mijn eerste cd's die ik maakte, Kapitein Winokio zag één Beer. Dat is heel lang geleden. Dus dat is met de traditionele Vlaamse kinderliedjes. Daarop staat ook Kamagurka en die deed Klein Klein kleuterke. Dat is een zeer... Een zeer uh, bijzondere versie geweest, waarbij dat hij met een boormachine uh, van alles doet en met uh, kinderen slaan. Want dat is ook het liedje, wat dat is, uh, nu zou dat misschien niet meer kunnen. Maar ook dat, dat is dan de factor humor die daar dan aan bod komt. Dus ik vind mijn liefde en humor dat je heel ver mocht gaan. En vooral ook, men hoeft kinderen niet te onderschatten. Vandaar die duizend en één Vandaar ook humor die ik vandaag op het podium breng. Die misschien alleen maar belanden of aankomen bij de ouders en de mama's en de papa's. Maar kinderen die voelen wel, ja, er is iets grappigs, ik weet niet precies wat, maar ben, ben helemaal mee. Ze voelen dat het leuk is, dus ik vind dat uh, kinderen moet je niet onderschatten. Je hebt uh, samengewerkt met verschillende BV's, artiesten. Wie zou er nog op jouw lijstje staan? Uh? Er zijn er twee die absoluut op mijn uh, grote verlangenlijst staan, dat is Jan de Cler. Die staat wel al mee op de cd, maar die zou ik graag mee in de Berenconcerten hebben. En uh, Hugo Matthijssen en Arnaud. Waarom die? Ik vind hen, uh, ondertussen mag ik misschien ook wel met liefde en uh, humor zeggen, de Immunance Grise. Dus ik vind, uh, Jan de Klaer is een, eigenlijk een oud vriend van mij. Ik heb vroeger getapt, barman geweest in Paliter. Dat was het café waar de meeste mensen van Studio Herman Terling... Kwamen, laten we zeggen, ontspannen. En uh, Hugo Matthijssen is een, um, ja, een groot voorbeeld ook wat betreft muziek. Uh, zo de, de, de platen die hij gemaakt heeft, de humor die hij in het land heeft um, gebracht, vind ik. Uh, van een uh, grote waarde, een grote schat en Arno ook gewoon omdat ik vind hem een beetje ook de, ja, zo de Iggy Pop van onze lage landen en dat zijn mensen waar ik van vind kinderen moeten weten wie, wie dat zijn en waar zij voor staan en dat is de reden dat ik ook op de berenconcerten of op de berencd's zo, zo een, een wide range aan bekende Vlamingen of uh, acteurs of muzikanten er mee op heb gebracht dat kinderen ook weten wie Raymond van het Groenewoud is bijvoorbeeld en wat zijn liedjes zijn en dat dat al dertig, veertig jaar aan de gang is. Heel veel mensen ondergaan, ook journalisten, kijken met een scheef oog naar Family Entertainment. Hoe moet het dan gevoeld hebben om de Mia van in 2010 te winnen? Om toch op bepaalde vlakken die erkenning te, te krijgen? Dat is natuurlijk al heel lang geleden, maar ik weet toen nog dat wij met de BD-concerten bezig waren. Dus dat betekende dat ik twee concerten moest doen en dan nog naar ja, een of andere tv-studio moest gaan omdat de kans bestond dat ik hem zou winnen. En nu pronkt hij op kantoor bij mij, op de boekenkast. En ik ben er eigenlijk enorm trots op, omdat het ook de enige is die er ooit is geweest. Nadien is het om een of andere mysterieuze reden verdwenen en gestopt. Wat ik zeer bizar vind, voor alle duidelijkheid. Maar ik ben daar bijzonder trots op, omdat het ook betekent, en dat was blijkbaar ook gestemd door het publiek, dus je kan geen uh, mooier alle, geen mooiere... Ik hou niet zo, sowieso niet zo van prijzen en wedstrijden. Ik ben daar niet zo voor. Maar je moet ook respect hebben voor mensen die daar wel van houden. En al zeker als een publiek u een prijs cadeau doet, zoals een Mia en uh, een muziekprijs. Ja, er, ik ben daar zeer blij mee. Het is een genre dat toch onderschat wordt, hè, Family Entertainment, als je ziet naar... Verkoop van CD's en zo. Die, die doen het eigenlijk goed aan de kassa. Vandaar dat het inderdaad ook vreemd is dat er, dat er geen prijs of zo op dit moment is voor dat genre. Ja, dat is waar. Het is aan onderzoeksjournalisten om uit te zoeken waarom dat die niet meer bestaat. Er zijn bijvoorbeeld twee boeken in de boekenmarkt die het nog goed doen: het zijn kookboeken en kinderboeken. Je ziet ook dat wij deze zomer dan toch nog aan 20, 30 concerten komen. Wij zijn uiteraard iets flexibeler als een grote Mastodonta Studio 100. Dus wij kunnen wel gauw... We zijn heel wendbaar, dat is onze sterkte dan. Zij hebben veel meer slagkracht en, en veel meer rijkwijte. Maar ik denk ja, family entertainment of kindermuziek, dat het, ik doe dat liefste. Want ik kan ook als muzikant en ook als acteur of artiest of performer, ik kan er alles in kwijt. Vroeger wou ik ook alle instrumenten studeren. Ik wou alles doen, ik wou alles kunnen. Ik heb op kunstmaniora gezeten in Brussel en ik studeerde af En ik, ik wou alles doen. Ik wou naar Sint-Lucas of naar de academie of naar het conservatorium. Ik wou alles doen, maar die alles die kan ik kwijt bij de, bij de kapitein. Dus dat is... Uh, uh, ja, ik doe dit nu al 15 jaar. We gaan richting 16 jaar. En uh, ik heb me nog geen moment verveeld. Oké, okay, dankjewel kapitein Winokio. Ik, uh ik wens je nog veel succes en op naar de volgende 15, 16 jaar. Beloofd. <laughs> Dank je wel, Bert.